Kees Groot met het NOS Journaal. De AEX-index, de belangrijkste index van de Amsterdamse beurs... is gesloten op ruim 415 punten. Dat is de hoogste slotstand in bijna zes jaar. De laatste keer dat de AEX zo hoog stond was eind juni 2008... aan de vooravond van de kredietcrisis. Beleggers zijn optimistisch over de Amerikaanse economie... en de stimuleringsmaatregelen die de Europese Centrale Bank... vorige week aankondigde. Behalve de Amsterdamse bereikten ook andere Europese beurzen vandaag recordhoogte. Bij een schietpartij op een high school in de Amerikaanse staat Oregon zijn twee doden en verschillende gewonden gevallen. Een van de doden is de schutter, de ander een leerling van de school. De schietpartij vond plaats in Troutdale, een voorstad van Portland. De lessen waren net begonnen toen de eerste schoten vielen. Volgens de politie gebruikte de dader een semi-automatisch wapen. Jean-Marie Le Pen mag voortaan geen video's meer op de website van zijn partij Front National zetten. Volgens een woordvoerder van de partij is dat om juridische redenen. De 85-jarige Le Pen had zondag een video met een antisemitische opmerking op de partijwebsite gezet. Door de maatregel van de partij is hij emotioneel erg gekwetst, zei hij. Hij zei ook dat hij geen contact meer heeft met zijn dochter Marine, die inmiddels de partij leidt en al eerder afstand had genomen van de uitlatingen van haar vader. Er komt een onderzoek naar milieuvriendelijke manieren om luiers en incontinentieproducten voor volwassenen te recyclen. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in antwoord op vragen van D66. Volgens de staatssecretaris bevatten luiers hoogwaardige papiervezels en kunnen er fosfaten en energie uit worden teruggewonnen. Gemiddeld genomen bestaat ruim 5% van het huishoudelijk restafval uit luiers en incontinentiemateriaal voor volwassenen. Het weer, buien in het zuiden en oosten, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen is er zon en wordt het in het binnenland 23 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Het antwoord is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Modern Jazz Quartet. Een langspelplaat met kleine tikjes. Een opname. Heel lang geleden. London Records. Vinyl in Optima Forma. Dit is 2 uur 7M Jazz. Vandaag met Fred Koonsberg. En als gast geen onbekende voor de omroep. En jazzliefhebber en klassieke liefhebber bij uitstek. Jacques Jongmans, hartelijk welkom. Goedemorgen. Zeg... Ja. Wat heb je allemaal voor prachtigs meegenomen? Ik mocht zo even kijken wat er allemaal op de tafel lag. En ja. het was uh, heerlijk. Dus ja. Nou ja, het, het eerste uur natuurlijk uh, rustig. Want het is uh, tenslotte tien uur op een zondagochtend. En nog wel eerst de Pinksterdag. Dus dat moet even een beetje aangepast worden. Het tweede uur heb ik wat blues meegenomen. Mooi. Dat is. Uh, over het algemeen ook uh, erg prettig. De eerste opname die ik wil laten horen... is een opname van uh, Carol Kit. Carol Kit is een uh, Britse zangeres... die uh, exclusief onder contract staat bij Lynn Sondek. En Lynn Sondek is een Schotse fabrikant... van uh, zeer hoogwaardige hi-fi-apparatuur... die een heel eigen idee heeft over hoe je opnames moet maken, met name in de nieuwe technologie, en dus een eigen platenlabel is begonnen, Lin Records. Donna Green is een uh, dame van rond de vijftig. Carol Kid, sorry. Carol Kid is een dame van rond de 50 die al jaren furoren maakt in uh, Groot-Brittannië. En eigenlijk niet doorbreekt in het uh, Europese vasteland. En dat verbaast me eigenlijk een beetje. Gezien de vocale uh, prestaties van deze dame. Uh, ze speelt vaak samen met uh, Dave Newton op piano. Dat is ook een uh, pianist die bij hetzelfde label onder uh, contract staat. En u zult merken dat, dat een. Uh, een hele mooie combinatie is. De titel van de song is heel toepasselijk, denk ik voor vandaag. I think it's gonna rain today. To chase love away Human kindness is overflowing And I think it's gonna rain think I'll kick it down the street, that's no way to treat a friend, right before me, the song. And I think it's going. Zo voor uh, vlak na tien uur. Een rustig nummer. Carol Kid, I Think It's Gonna Rain Today... met Dave Newton op piano. Dave Green op bass. En Alan Gainley op drums. Verschenen op Lynn Records. Uh, alleen maar te krijgen via de webshop. Uh, de volgende opname is een opname van Blues Element. Blues Element is een uh, Amerikaanse groep. Twee personen. Uh, die volledig in het, uh, ja, hoe moet je het zeggen... in het beestracquie circuleren uh, in Amerika. En die hun uh, cd en zo ben ik ook in bezit gekomen daarvan... promoten via een Amerikaans promotion uh, website. Uh, Radio Direct heet dat. En zo ben ik aan deze cd gekomen... die eigenlijk heel aangenaam is om te luisteren. Uh, vrijwel nergens helaas te krijgen is... omdat het echt in eigen beheer is uitgegeven. Ehm... Um, een rest en een pianist en de rest uh, is er omheen verzonden. Dat zijn sessiemuzikanten. En we gaan luisteren naar een nummer dat heet Babies Got The Blues. My baby's got the blues. Blues Element heet de groep. En het nummer was Babies Got the Blues. Als u wat meer informatie wil hebben over deze. dit duo, moet ik eigenlijk zeggen. dan kunt u op uh, internet, uiteraard. internet kijken naar blueselement.com. En daar vindt u van alles over uh, hun. We gaan verder met een. Uh, ja. die hoeft eigenlijk geen introductie, hè? Oscar Peterson, trio. En het is een live-opname gemaakt in The Blue Note, in uh, New York. U hoort Oscar Pietersen op piano uiteraard Herb, Elpes, Herb Ellis on gitaar, Ray Brown, bass, Bobby Durham, drums. En heel toepasselijk voor de mensen die op dit moment hier in de studio staan, heet het nummer Old Folks. was dat van de cd Jesse Delk En daar staan altijd een hele hoop uh, leuke, nieuwe nummers op. Deze zanger is een uh, echte Engelsman. En wat hij naar voren brengt... heeft een bepaalde intimiteit in zijn songs. Dat klinkt inderdaad heel erg mooi. Schitterend. Ik uh, duik even in het verleden. En uh, als ik het verleden zeg, dan bedoel ik Lionel Hampton... samen met uh, Diana Washington... En het nummer heet Close to You. day that you were born, the angels got to give and decide. Verder introductie hoeft dit natuurlijk niet. Lionel Hampton met zijn orkest... samen met Diana Washington, Close to You. Een bagarag, uh, baggerag, moet je zeggen, uh, compositie. Uh, van dezelfde cd... gaan we door met... Uh, ja, mijn uh, all-time favorite, als het over jazzzanger... gaat, Billie Holiday. En uh, ze zingt Carelessly... En allebei dachten we aan Nina Simone of Sabine Stark. En zij komt in elk geval uit Zimbabwe en weet uh, op een hele verrassende wijze iets nieuws aan de ZFM Jazz toe te voegen. <laughs> het is onvoorstelbaar trouwens hoe, uh, hoeveel er op het ogenblik loskomt uit uh, Afrika aan, uh, aan jazz en popmuziek. Dat, uh, dat is echt heel, heel erg opvallend en uh, het is een, een verrijking vind ik van, uh, van de zien. Absoluut, maar uh, North Jazz, zijn er ook allemaal van dit soort songs te bewonderen? Ik heb, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken naar de programmering van North Jazz. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat North Jazz een beetje uit mijn systeem verdwenen is. Ja, bij mij ook. Maar... Het is Ho geen jazz meer, het is uh, geen pop, het, is... het hangt ertussenin. Komt dat nou omdat wij uh, de 70 naderen? Uh, deels, deels. Maar je ziet ook dat sinds het Sea Jazz Festival verplaatst is naar Rotterdam, de programmering ook totaal veranderd is. Heel anders. Het is heel ja. anders. Je maar merkt... voor jou is er nog een uh, grootheid. Te ja, dit jaar Stevie Wonder natuurlijk. Dat, ja. is, uh, dat zou voor mij de enige reden zijn om er naartoe te gaan. Okay. En daarvoor vind ik het net even iets te duur. Goed. Wat <laughs> heb je. Wat, ja, dat is waar. <laughs> ik, ik grijp gewoon even terug weer naar uh, de Oude Garde, daar in Washington. Uh, nee, sorry. Uh, wat zeg ik nou? Tina Washington, die hebben we net gehoord: Vaughan, Dat gaan we eh, draaien. En het nummer wat ze zingt is Whatever Lola Wants. Whatever. Resign yourself, you're through. Yeah. een vraag. Voor ja, ik uh, vind dat ze dat zo knap die woorden een rijgt op een jessie manier ja. met een sfeer waar je eigenlijk een beetje kippenvel van krijgt. Ja, ja Nederlands. Ik ken Optima haar niet. Voor, maar, ja, Jij ik wel, wel, ja, ja, ik wel. Vertel eens. Ik, uh, ik volg er al een <coughs> tijd, Het is een Facebook vriendinnetje van me. Uh, ze is heel erg druk met het maken van muziek. Dat is eigenlijk, beheerst eigenlijk de hele leven. En ze heeft nu voor de derde keer, geloof ik, ja, een de derde keer een theatertournee gedaan samen met de zoon van Boudewijn de Groot. Gewoon twee gitaren op het podium, meer niet heerlijk zingen. En, en, je, en dat doet ze het liefst. En je bent erbij geweest? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alleen, Nog niet, maar dat komt, dat komt. Ja, geen probleem. Okay. Ze heeft net weer een nieuwe plaat, en dan bedoel ik letterlijk een figuurlijk een plaat. Een stuk vinyl uitgebracht. Okay. En dat is uh, geïntroduceerd bij uh, Sounds in Haarlem. Dat is een, uh, een echte gamofoonplatenwinkel. Okay. Uh, even over uh, het vinyl. Is het nu echt zo dat een hele hoop jongeren weer uh, vinyl gaan kopen? Of is dat een boost voor uh, one moment? Nee, het is geen boost voor one moment. Ik, uh, ik heb het idee dat de mensen eindelijk erachter zijn gekomen... dat een uh, stuk vinyl niet alleen de muziek brengt... maar ook een stuk emotie omdat de harmonische vervormingen gewoon volledig aanwezig zijn. En die hoor je ook tijdens een live concert. En bij een digitale opname gaat daar een groot gedeelte van verloren. Dus het is waar wat de kenners zeggen die nog met buizenversterkers werken. Ben jij er een van? Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik ben sinds, sinds een jaar een, een trotse eigenaar van een, van een buizenversterker. Zo. Helemaal geweldig. En dat is echt te horen allemaal? Dat hoor je. Je hoort het. Je hebt een veel warmere klank. Oké. Okay. En ik draai thuis eigenlijk alleen maar uh, vinyl. Dus uh, ik heb het altijd gezegd: hè? CD leuk, makkelijk, maar het kan ook beschadigen. Het kan ook kapot gaan. En dat waren dingen waarvan ze zeiden dat dat niet het geval zou zijn. Een kan ook kapot gaan, maar je krijgt er wel extra harmonische vervormingen bij, waardoor een bas ook werkelijk als een bas klinkt. Oké, okay. wat heb je in de aanbieding? Ik heb in de aanbieding een opname van Tony Bennett met het Count Basie Orchestra. And the title is Anything Goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. silly joke. CfM Jazz. Wij verzorgden het eerste uur samen. De mooie muziek die u heeft gehoord. Rustig. Wellicht in de tweede uur wat direct aan gaat komen. Wat, uh, wat heftiger. En daarvoor tekenen Jack Jongmans en uh, Fred Kansberg. Blijf luisteren. En geniet van deze fantastische Jimmy Smith. Hij is helaas al een poos niet meer onder ons. Maar uh, zijn muziek leeft voort.